Iets Dit was het Aeros Joanna. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu zondag in Kennemerland.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 dan ja. komen we naar boven toe. Heel langzaam. Dus en dan straks nog de wedstrijd, natuurlijk, de Vitesse Utrecht. Ja. Om half vijf. Ja, daar ja, is, ook, ja, dat is ook, een, een, een ook wel het een en ander voor natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja. ja Er is ook een behoorlijke schoonmaakactie geweest. Ik had het al eerder over in deze uh, uitzending. Dat Jordania daar Theo Bos uh, opzij geschoven heeft. En uh, dat daar nu ook. Uh, daar zou Feyenoord wat aan hebben, denk ik.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 from calling Zeg ik het goed zo, uh, Lennon? Ja, ze uh, ja, ah, dus uh, blijft goed, hè? Ja, ja dat is echt, echt iets van mij. <lacht> ik weet Hele niet. leuke muziek. Inia ja. Real Corinne Bailey zegt: echt uh, uh, ja, Het is jouw jou straatje. Uh, 16 minuten over 4. Uh, uh, hij keek me al aan van. Geen heb draaien. een plaatje. Ja, gaat hij er weer even draaien. <laughs> <groenya> Joop, ja, ik ga je niet langer ophouden. Uh, vertel over dat Halloween-verhaal nog even wat. Nou, in eerste instantie wil ik natuurlijk zeggen dat Halloween absoluut geen Nederlandse. Het fenomeen is, saxisch Amerika, Canada, Engeland, daar is het is een feest, een groot feest. En ja. ze probeert die Nederland ook van de grond te krijgen. Er was zaterdag, een, uh, gisteren dus, een Halloween party. Uh, daar zou ook een band optreden. En uh, die band was verschrikkelijk uh, goed. Ja? Music in gear. Music, muziek in versnelling. In versnelling.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 En daar uh, is onze eigen Joyce uh, naar voren die gekomen. Heeft hem, die, die heeft hem die, toen de eerste keer gewonnen. Die ja. is een ronde, ja. ja. ja. Uh, toen een reis naar Barcelona. Barcelona ja, Nee, Rome. Uiteindelijk heeft ze gezegd van, doe maar niet. Uh, ik geloof dat ze het uh, weer gecashed hebben. En dat heeft ja, ze dan no. weer in de opleiding gestopt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat heb ik altijd uh, begrepen uit het hele verhaal. Maar goed, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat ik ook begrepen heb van Oomstee. Dat ze bezig zijn met een kampioenschap. gernel Oh ja, dat is volgende week. Volgende ga je er echt een bovenop zitten? met die ja, stellen en uiteraard ben ik er. Ja, want ja, dat, dat, dat, dat, dat zou ik wel heel erg leuk vinden geweldig. als je daar nou zondag, uh, volgende week zondag, daar iets over ja, gaat, dat kan gaat vertellen. Want dat, vind, dat zou ik wel leuk vinden. Dat is de echt typische zandvoort. Die journalen zijn, nou, één centimeter. Ja, dat ligt er helemaal lang. En dan moet je ze ja, zo En je planen. hebt ze ook zo groot als een pink, zeg maar. Ja, nou, die lijkt Ja, dat bedoel ik. Maar die kleintjes, die 070. Ja, die moet ook. Ik bedoel. Hoe word je nou kampioen granalenpellen? pellen? Nou, ze doen het dan dan zo. Het er gaan, er, iedere ronde komen er tien mensen. Mm -hmm. Er komt een grote berg granalen op tafel. en je gaat pellen. Die gepelde genalen die hou je bij jezelf. die worden gewogen na een bepaalde tijd. Mm -hmm. De vijf minst zware. die vallen af. er komen weer vijf nieuwe bij. En zo gaat het zich oh. op een gegeven moment. Uh, ontwikkelen. Ja. Ik, weet, ik de, weet wel de, wat er achter steekt. Hè? En de gepelde kanalen de... die, die <coughs> blijven lekker bij Oomstee, want daar ga ik ja, later ja, de ja. van maken. Kijk, uh, hij is er natuurlijk ook achter, Ton Arisen die denkt, nou, ik ga er een wedstrijdje uitschrijven. Zo is helemaal maar niet gegaan. Of ik de granalen niet te bellen, nee, nee, en dan, zo, dan kan, zo, ik, zo, dan kan zo, ik toch kanalen serveren. He. Zo is het niet gegaan. Als je zit te luisteren, dan zal hij zeggen, wat zit je nou te vertellen? Er zit een heel actieve groep vrienden van Oomstee, die doen dat soort dingen. Die gaan ook een dagje weg...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 Of enige café die ook nog een beetje weer aan een soort biljartcompetitie uh, uh, schijnt. Sterker nog. Ja, ze hebben een nog. eigen team.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 Slecht pellen en goed pellen. Ja, nee, ik ga zo dat kijken naar... Naar... Ja, er wordt ook naar gekeken. Het ja? is een jury, ja. Is, is je moet schoon pellen. Je moet ja, je bedoel moet niets, ik. Uh, half hey, ik. Ik ga even naar jou heren. kijken. Jij zit in de jury. Nee, ik zit oh, ook niet. in de jury. Nee, nee, nee, nee. nee, want ik denk ook van, nou, ik uh, pel er een paar. En nee, nee, er nee, wordt echt tegen de naar gekeken. Want wat heeft er nou voor zin om die schubbies te laten zitten? En dan is die genaamisch gewoon. Nog iets anders waar jij ook bij betrokken bent? Of had jij nog iets over de granalen uh, wat te willen vertellen? Nee, ik was nu klaar. Oké. Okay, maar nou, dus, dat is dus volgende week. Ja, duidelijk. Uh, want volgende week, uh, want ik geloof dat er. Nee, er is afgelopen vrijdag. Uh, in een kroeg op het kerkplein. een quiz geweest. En Die daar ben zo, jij. Zal is twee, geleden? Oh, zal twee oh. weken geleden. Dat twee weken terug. Maar daar ben jij ook bij betrokken ja. als quizmaster. Ja, Eén keer in de maand. Bij Café Koper is dat. Bij Koper is dat inderdaad. Ja. Eén keer in de maand is daar een quiz. Ja. En we hebben nu besloten om er twee op een avond te doen. Mm -hmm. En. Uh,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 Maar uh, ja, jij bent daar uh, aardig in. Ja. Maar het is thuis. eigenlijk de ploeg die ook altijd met het, met het uh, schulen meedoet. En in, in vroeger met de biertafest ja, uh, uh, uh, zijn. Ja, nou ja, goed. Dat zijn de vaste gasten van uh, Café Kopen. Duidelijk is dat Zandvoort leeft en een barbattle komt er ook. Uh, ja, gaat het ook, goed weer komen. Is, uh, gaat ja. ook weer komen. CFM dus, ja, uh, doet ook weer mee met diverse teams. Hoop oh, ik is het zo. Zal het nou uh, een eindelijk een keertje goed georganiseerd worden dan? Want vorig jaar was het drie keer niks. Maar Knockout ik... is al helemaal bezig. Knockout, het programma, wat op de maandagavond hier plaats heeft een eigen team geformeerd. En ze zijn dit weekend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 En wat ik het meest gezellige vond, was ons eigen CFM Zandvoort team. Met, uh, jou, wel met jou gecomplimenteerd en... ja. met de muziekkeuzes. Nou, ja. vaname, ja. Ja, dat, ja. Was dat was een hele was gezellige, een gezellige avond, vond ik. Uh, met, uh, met Maurice en met Pascal en met Joop en met Joyce. Ja. Dat was, uh, was een top. Joyce avond. af en toe zingen. Ja, ja te ja. Ja. En dan uh, lekkere muziek draaien, weet je ja. wel. En mensen vonden het geweldig. We werden mee gecomplimenteerd.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 Out, but I was hiding in a corner. I saw the shine, but I would.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 Ook de vrijwilligers? Ook de vrijwilligers. Hartelijk dank. Graag Why wanna tell me how to live my life?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 Entertainment, uh, Dickenscore, interactieve uh, dingen met kinderen, workshops. Zelf hebben we uh, 55 shops met kerstgerelateerde kerst artikelen. Uh, ja, we hebben net wat meer al zei, een had, We hebben alles heel laagdrempelig gehouden ook. De toegang is 57, daar krijg je een sleutelhanger met een ledverlichting voor. Uh, met die sleutelhanger, uh, dat vergeert dan als een paspoort. Dus je kan 12 dagen in- en uitlopen, artiest bekijken, core uh, bekijken, Dickensgroep bekijken...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 Uh, is er ook uh, zoiets van, uh, van even nog die sleutelhanger. Want dan denk ik van ja, ik heb een sleutelhanger gekocht. Leuk. Uh, maar uh, dan zeg ik van goh, ik neem mijn neefje. Uh, hier heb je mijn sleutelhanger. Kan je trein op? op? Ja, Helemaal geweldig. <laughs> Dat is het idee erachter. Je neefje komt toch zeg maar hé, lekker gratis het uh, veld op. Kan ze een melletje kopen. Kan misschien in het Reuzenrad, Kan in de Draaimolen. Dus hij heeft in ieder geval die 57, Houdt hij in zijn portemonneetje om leuke dingen op het trein te doen. En in de evenemententen.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 Het is buiten, maar het wordt wel aardig afgeschermd door alle decors, tenten. De ruïne van Brederode hebben we volledig uitgelicht. Over maar op de buitenplaatsen, daar komen allemaal tenten met transparante daken, zodat de ruïne het sprookjesachtige achtergrond blijft van, van het geheel. Dus, maar uh, ja, we hopen ook op een klein beetje mooi weer. In ieder geval droog. Als het zeg maar uh, niet sneeuwt, dan hebben we nu sneeuwkanonen achter de hand, zodat we toch uh, op het terrein laten sneeuwen. Dus uh, dat nog weer een extra, zodat de mensen echt de beleving kerst krijgen. Goed, ik dank jullie wel. En graag gedaan. Hartstikke bedankt.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 Nou goed. Maar goed, we gaan ermee stoppen, Lenna, het, ja, het is. Uh, vijf vijf, ja, het uh, is vijf voor vijf, hè? De vijf zit in de klok. Ja, we zitten, <laughs> we, we zitten, we zitten, we zitten er doorheen. Uh, volgende week gaan we gewoon weer vrolijk verder met dit uh, programma. Volgende week weer een nieuwe zondag in Kinderland. Tot en, de volgende keer. En dan doen we met uh, deze van Savage Garden and To the Moon and Back.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 Blind all our friends, well they've been tried Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de eredivisie heeft PSV een monsteroverwinning geboekt op Feyenoord. In Eindhoven werd het 10-0 voor PSV na een ruststand van 2-0. De Rotterdammers speelden na een rode kaart voor Leerdam na ruim een half uur met 10 man. De Braziliaan reis scoorde drie keer voor PSV. Twente versloeg in eigen huis Aden Den Haag met 3-2. Ajax zakte naar de derde plaats doordat de ploeg in Rotterdam niet verder kwam dan een gelijkspel 2-2 tegen Excelsior. En AZ versloeg Willem 2 met 3-0. President Korstens van de Hoge Raad heeft kritiek geuit op een recente uitspraak van Geert Wilders. Die zei dat miljoenen mensen terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht als hij zou worden veroordeeld. En dat die mensen dan de bijl kunnen zetten aan de wortel van de onafhankelijke rechtspraak. Volgens Korstens moeten politici geen uitspraken doen die het vertrouwen van burgers in de rechterlijke macht ondermijnen. Op het vakantiepark De Eemhof in Zeewolde zijn gisteravond drie mensen opgepakt na een vechtpartij. Groepen bezoekers gingen in en buiten een evenementenhal op de vuist. De beveiliging van het park wilde acht dronken bezoekers van het terrein sturen en riep daarvoor de hulp in van de politie. Toen de agenten kwamen braken vechtpartijen uit waarbij politiemensen en beveiligers ook klappen kregen. De grote theaterproducenten denken dat de kaartverkoop door de crisis met 10% zal dalen. Dus ze zijn dan ook woedend op het kabinet dat de BTW op theater- en concertkaartjes wil verhogen naar 19%. Bovendien vinden ze het oneerlijk dat de BTW op sportkaartjes gelijk blijft. Voor de kust van Kenia hebben Somalische piraten weer toegeslagen. Ze hebben een lege Griekse LPG-tanker met 17 opvarenden gekaapt... In het gebied patrouilleert een EU-vloot, maar toch blijven de piraten toeslaan. Ze hebben nu 19 schepen en meer dan 400 gijzelaars in handen.